Gavage Je veux que tu saches Je, dan komt ja, dat was wanneer het eerst, eerst belletje was, dat was. En dit is het waarschuwingsbelletje, van naar <laughs> je plaats doen. Zitten en luisteren. Juist. ja Ja, dan <laughs> En ik sla wat harder, zodat u allen dat ook goed kan horen. Ik heet u welkom op de openbare vergadering van de gemeenteraad Debat van dinsdag 6 november. En deze vergadering is in verband met eh, vooral de begroting verdeeld over twee avonden. En dat betekent dat ik ernaast streef zo rond de klok van 11 uur een logisch moment te prikken. Dat kan even daarvoor of even daarna zijn waarop we de schorsing laten ingaan. En dan gaan we morgen verder. En dat betekent ook, en ik zeg dat maar vooral voor de inwoners, bezoekers hier op de tribune en de luisteraars thuis... ...dat de besluitvorming aansluitend is en dat zal dus ook morgen zijn. En ik had hier ook staan, nou verrast u mij maar raad als we het daar in één vergadering kunnen behandelen. Maar ik denk dat de realiteit gebied en het onderwerp dat het over twee avonden gaat. Daarmee is het introductierondje in algemene zin wat mij betreft geweest. En ga ik naar het tweede onderdeel van de opening. En naast mij, dank u wel... voor u links en voor mij rechts zit... meneer Hans Slot, zijnde voorzitter... tot een paar dagen, of nu nog net... Ik <laughs> van uh, de rekenkamer van Zandvoort. Wij hebben een onafhankelijke rekenkamer. En meneer Slot heeft na zes jaar die functie... ...niet als voorzitter, maar wel als plaatsvervangend lid en lid te hebben gedaan... ...gezegd van nou, dat is een mooie periode en ik stop ermee en draag uh, het stokje weer over... ...aan anderen die vorig jaar al met enthousiasme zijn binnengehaald. Ik ga een paar dingen over die periode zeggen en aansluitend krijgt u de gelegenheid om iets te zeggen. U hoeft niet te reageren, maar het staat u vrij om dat vrijmoedig voor de laatste maal te doen, heer... En tot slot zal ik u een paar procentjes geven. Weet u nog wat u schreef toen u solliciteerde in 2006? U was toen nog werkzaam bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Die namen veranderen wel eens, maar deze geloof ik niet. Als inspecteur houd ik me bezig met het uitvoeren van beleidsevaluaties... op verschillende terreinen van het werkterrein van het ministerie. Naast het zelf uitvoeren ben ik als peer reviewer... betrokken bij verschillende andere evaluaties... En bij het sollicitatiegesprek, zo wordt mij ingefluisterd... was u een van de warme voorstanders van een onafhankelijke rekenkamer... die in dat opzicht ook dat onderzoek al dan niet zelf, al dan niet uitbesteed kan doen. En eh, daarin heeft u zich ook gekenmerkt als iemand die zegt van... ja, als je onderzoek doet en je geeft een rapport af... schrijft dat ook zo dat zo'n gemeenteraad en het college er ook wat mee kunnen. Dat was uw drive, want u bent niet van het type... Die zegt onderzoek op onderzoek hartstikke mooi. Maar er moet ook een effect te sorteren zijn. En dat ziet u. Ik zei het al. Van plaatsvervangend lid tot lid. En uiteindelijk voorzitter van de rekenkamer. En zodanig dat in uw tijd ook dat een rolerende functie is geworden zelfs. En dat is volgens mij in Nederland toch wel bijzonder te noemen. En in Zandvoort kan dat. Een samenwerker was van ...die geen onderscheid maakt en iedereen aan het werk wil zien. Na het vertrek van de eerste voorzitter van de rekenkamer vorig jaar... ...Gerard Johans, u kent hem nog wel... ...ging dat eigenlijk, denk ik, vanzelfsprekend dat die functie in uw schoenen kwam... ...en dat u daar als primus inter pares stond. Maar ik zal dat later bij de rekenkamer nog wel eens navragen of dat ook zo is... We hebben u leren kennen als iemand, en dat is ook mijn persoonlijke ervaring... ...die amabel in de omgang is en vasthoudend. En dat is een mooie combinatie. Soepel, maar ook gehecht aan correcte procedures. Een combinatie van idealist en realist. En, en ik hoop niet dat dat vandaag zo is, iemand die veel op de fiets zit. Want dan zou het voor u en uw echtgenoten in het af en toe regenachtige zandvoort... ...toch wat vervelender zijn. Uh, maar nogmaals, u kiest daar nadrukkelijk voor. Ik denk uh, dat wij vanuit deze gemeente uh, dank en waardering mogen zeggen... en dat doe ik ook bij deze woorden... voor de inzet die u heeft gehad voor de Zandvoortse Rekenkamer. Uh, zeker ook als lid, maar ook het laatste jaar als voorzitter. En daar zijn we u zeer erkentelijk voor. En voordat ik u het woord geef, ga ik daar drie cadeaus voor uitreiken. En dan ga ik even om mij heen kijken... <kijkt> Meestal word ik dan geholpen voor de luisteraars thuis. Ik wil beginnen met dit. Zal erbij staan? Ja. Dit is, ben ik verstaanbaar voor iedereen, het, uh, een van de mooiste relatiegeschenken van de gemeente Zandvoort... Niet alleen om de verpakking, maar die is wel heel erg toepasselijk vandaag. Uh, Hans zeg ik, want uh, ja, ja, ja, ja. wij zeggen ook vaker jij tegen met elkaar. Uh, die slaat erbij. En daar zit de bekende Nederlandse stormparaplu in. Een prachtig Nederlandse <lacht> vinding. En dat hoort ook een beetje bij Zandvoort. Weer of geen weer, het is altijd leuk om in Zandvoort te zijn. Oh. Die wil ik je graag overhandigen, dank. alsjeblieft. Oh, dank. Dan heb ik... En dan loop ik nogmaals naar de zijkant. Ga ik eerst de bos bloemen doen. En ik ga hem geven aan jouw echtgenote hier in de zaal, dat begrijp ik. En dat doe ik altijd. Omdat wij natuurlijk allemaal denken. Dat uh, je toch niks mee. Ja, dat is een eerwaarde, zo. dat het ook dat je veel van huis bent. En dat moet ook nog maar goed gevonden worden. En daar geef ik dan. Tot slot is er naast de paraplu voor de andere dagen een prachtig boek over Zandvoort en het heet Zandvoort op Linnen met werkelijk prachtige foto's erin. Alsjeblieft, en nogmaals, hartelijk dank. Geen dank. Ja. In de eerste plaats natuurlijk uh, bijzonder hartelijk dank voor, uh, voor de hele vriendelijke woorden. Dat, is, uh, ach, dat ontroert altijd ook wel weer een beetje, moet ik eerlijk zeggen, na zes jaar. Ik, uh, het is de begrotingsbehandeling vanavond, dus ik zal absoluut niet veel tijd vragen. Want goed, nou, wat is natuurlijk belangrijker? dan De begrotingsbehandeling, niet alleen voor de raad, maar ook voor iedereen die in Standvoort woont. Maar er zijn een paar dingen die dacht, ja, dit wil ik gewoon nog zeggen. En ja, eigenlijk heb je het al gezegd. <tus> En het is een standwoord wat, wat ik zo heel bijzonder gevonden heb... dat is die, uh, die, uh, die, die onafhankelijkheid van de Rekenkamer. En niet alleen dat wij als Rekenkamer... onszelf nou zo vreselijk belangrijk vonden omdat we onafhankelijk waren... maar met name ook denk ik dat het een, natuurlijk toch ook... een gewone commissie van de Raad is... maar dat de Raad iedere keer, iedere keer maar weer benadrukt... jullie zijn onafhankelijk. Dat heeft volgens mij, althans heeft op mij wel één uh, effect gehad... dat ik dacht heel soms zijn we ook wel heel onafhankelijk. Het, het heeft er natuurlijk mee te maken... omdat Zandvoort ook gekozen heeft voor dat... Uh, ja, je mag in ieder geval niet direct wat met de gemeente te maken hebben... maar je mag niet eens in Zandvoort wonen als je in de gemeenteraad zit. Ik denk dat, dat uh, er is heel veel voor te, te zeggen dat dat zo is. maar. Eigenlijk moet het als consequentie, denk ik, ook wel hebben van dat er ook wel eens een keer een paar uur per jaar een paar mensen van, uh, van de raad met de rekenkamer door Zandvoort zouden moeten lopen. Ik heb het zelf eigenlijk altijd uh, gemist. Dat ik dacht. Ja, ik weet nog wel een beetje van Zandvoort. De Middenboulevard, zo langzamerhand. Ja, wie kent hem niet in Zandvoort natuurlijk. En het uh, Louis David-kwartier, uh, dat kent ook iedereen dan wel. Maar ik denk, ja, ik ken Zandvoort eigenlijk niet. Ik kom altijd met de fiets of met de openbaar vervoer... als ik in de auto zou komen, dan verdwaal ik echt meteen. Terwijl ik echt makkelijk de weg normaal gesproken kan vinden. Ik weet gewoon de weg eigenlijk niet in Zandvoort. Eigenlijk zou dat beter moeten kunnen. Het verwijt ik mezelf ook een beetje, dat had ik beter moeten doen. Verder, uh, er is nog één ander ding wat, wat ik heel bijzonder gevonden heb in Zandvoort. En dat is eigenlijk, daar heb ik voortdurend goede herinneringen aan. En dat is, toen wij een keer uh, lagen of een beetje onder vuur als rekenkamer de burgemeester heeft wel gezegd... dat we zo vreselijk rekening hielden met de aanbevelingen die we deden... maar ik herinner me ook nog wel momenten... dat er in Zandvoort toch wel iets anders over gedacht werd. En dat toen een, uh, een ronde tafel georganiseerd is. En dat vond ik echt heel bijzonder... dat je dan ineens in een soort op een andere modus komt te zitten... in de gesprekken met elkaar. De, de, de, de, het heet geen... De, de, de bestuurspartijen en de oppositie. En iedereen praat ineens als gelijke... met elkaar over bepaalde problemen. Ik vond dat heel bijzonder. En... We hebben het maar één keer gehad als rekenkamer. Ik vind het eigenlijk jammer dat we dat niet vaker gehad hebben. Dat hadden we als rekenkamer misschien kunnen doen. Hadden we hadden initiatieven moeten nemen. Maar, nou, ik zou, als ik in de raad zat, zou ik het ook doen. Het is, het is, het is zoveel winst. En je kan inhoudelijk kom je dan zoveel verder. Nou, dat zijn de twee punten. Als laatste heb ik natuurlijk toch, en dat is. Ik herinner me nog in het begin van, uh, dat mensen uit Zandvoort realiseren ze dat niet. Maar als buitenstaander kom je het gemeentehuis nauwelijks in. En vooral niet na vijven. Hoe we voor de deur stonden. Hoe we hier omheen liepen. En dan op ramen klopten om binnen te komen. Dus uiteindelijk hebben we de druppel gekregen. Maar ja... Die druppel die heb ik nu en ja, die moet ik natuurlijk gewoon weer teruggeven. En ik heb, hem, ik heb hem vastgebonden aan iets anders wat ik in de afgelopen tijd de Zandvoort gekregen heb, niet gekregen heb, geleend heb. Dat is een memory stick, een prachtige memory stick van de gemeente Zandvoort. Ik was een keer mijn memory stick kwijt, die met, het, met de quickscan uh, uh, hoe heet het, uh, subsidiebeleid, ben ik hem verloren in een kamer... maar gelukkig heeft iemand van Zandwoord hem teruggevonden voor me. Maar toen had ik toch wat nodig en toen had ik hem nog niet. En toen op de Griffie, toen mocht ik deze... en ik herinner me nog, lenen. Het was niet zo dat ik hem mocht hebben, ik mocht hem lenen. En ik kreeg hem ook niet zo van, gebruiken maar... maar ik kreeg hem echt zo van, nou, nou, omdat het niet anders kan... Nou ja, toen dacht ik, dan moet ik vanavond natuurlijk de gelegenheid grijpen om gewoon weer terug te geven. Dus de druppel en de memory stick gaat dan weer. Ik weet niet aan wie ik hem moet geven maar die gaat weer terug naar Zandvoort. In het domein van Zandvoort. Ik heb er heel veel van genoten. Dank daarvoor en dank voor de samenwerking. En inderdaad, zes jaar was genoeg. Dames en heren, ik schorste de vergadering. Dan kunt u meneer Slot een hand geven. Ja, We hebben afscheid genomen van een lid van de rekenkamer, meneer, meneer Slot. Slot. Leuke speech. Ja, leuke speech. Ja. En hij heeft zijn druppel en zijn memory stick weer teruggegeven. En uh, nu gaan ze zich opmaken voor de een handje. Hef, heftige He? vergadering. Ja, maar eerst meneer Slot een handje geven. Ja, eerst heeft Slot af. een handje geven en dan... Nou, ik ja. ben benieuwd hoeveel mensen aanwezig zijn voor het parkeren... Ja, nou, ik denk, denk wel een boel, uh, Pieter. Ik, ik zag mensen office. naar het raadhuis lopen, dus ja. dat, dat zal wel. Ze hebben er overigens weinig reclame voor gemaakt dat het vanavond over parkeren zou gaan? Uh, nee, het, ik moet, als ik het heel eerlijk ben, uh, was het mij ook een beetje ontgaan. Ja, ja. Ik heb in de, in de Zandvoedselkrant krant even snel de agenda bekeken... Ja. En misschien eroverheen gelezen, maar... Maar het lijkt wel alsof het eventjes stilletjes er doorheen moet. Dat, ja, ja, ja, ja. Nou, dat zal niet gebeuren. Dat denk ik ook niet. Nee, nee de initiatiefnemers initiatiefnemerskenden gebeurt dat niet stil. Die lezen de krant echt wel goed. Ja. Goed, we gaan even naar de muziek. Zound town vergadering en ga door met de agenda zijn de Agenda Punt 2: het vaststellen van de agenda. Zijn er uwerzijds voorstellen tot wijziging voor de behandeling in debatten? Kijk rond, dat is niet het geval. Dan is de agenda al dus vastgesteld. En dan zijn wij inmiddels beland bij agenda punt 3, knelpunten parkeerbeleid. Dat is in de vorige raad ook in debat geweest. Is vervolgens niet tot besluitvorming gekomen, maar opnieuw op verzoek van de raad in debat gebracht. En. Gelet op de discussie die daar plaatsvond... vraag ik mij af of het de VVD als eerste het woord wil. Mevrouw Vrij. Nee, het is alleen de Ja, u hebt gelijk, excuus. Ik, uh, dank u voorzitter dat u mij het woord uh, hebt willen geven... in deze vergadering als eerste. Wij hebben nu een, een, een tijd lang... Uh, eigenlijk gesproken ook over het parkeren... en het is nu tijd voor een oplossing. We moeten verder komen met het parkeerbeleid. We moeten verder, want we zijn nog meer, er is meer zwaar weer op komst... en het is nu tijd voor een oplossing. En vanuit die oplossingsgerichte gedachten... is er een amendement opgesteld... door de VVD, het CDA en de PvdA... En ik zou dat amendement nu in eerste instantie willen toelichten. Uit een nadere analyse bleek eigenlijk dat, uh, dat de, het uitgangspunt waar het meest knelde, uitgangspunt 2 is. En dat uitgangspunt 2, dat luidde in de oorspronkelijke parkeernota dat er één systeem uh, dat er één systeem is. <laughs> en daar bleek het te frikken. Het voorstel van het college was echter... om dan maar weer meteen over te gaan tot de gebiedsgerichte of de wijkgerichte aanpak. Dus de klassieke indeling in wijken. En dat is iets waar wij ons niet in konden vinden. En daarom zijn we eigenlijk gekomen tot deze oplossing. Waarbij er dus wel een systeem is... maar er ruimte is voor probleemgerichte aanpak. Ik zal het, de amendement voordragen... Wij overwegen dat met een aanpassing van uitgangspunt 2... kan worden voorzien in oplossingen voor de geïnventariseerde knelpunten... ten aanzien van parkeren. Als we uitgangspunt 2 aanpassen, wordt ruimte geboden voor maatwerk. Uitgangspunt 7 dient te worden aangepast... omdat het ook ziet op de begroting voor het jaar 2013. Een enquête niet nodig is omdat met de inbreng van de voornoemde ronde tafel al voldoende informatie voorhanden is. En afgesproken is dat het parkeerbeleid dynamisch is en geëvalueerd zal worden. En er bovendien gebruik kan, gemaakt kan worden van de participatieladder en het beleidsplan participatie. Als er bij het college of de gemeenteraad verder behoefte aan participatie is. Verder zijn we van mening dat er een integrale visie moet worden ontwikkeld... ten aanzien van de fiscale parkeertarieven. Omdat wij van mening zijn dat een differentiatie in de parkeertarieven... naar gelang seizoen en locatie de gemeente Zandvoort kan baten. En een dergelijke differentiatie als instrument gebruikt kan worden... in de marketing van Zandvoort. En in die voornoemde visie tevens de kosten voor een bewoningsvergronding betrokken moeten worden omdat deze relatief hoog zijn. Dat betekent dat het besluit, zoals dat eh, eerder is gepresenteerd door het college... er wat ons betreft anders uit komt te zien. We stellen de knelpunten van het parkeerbeleid vast. Uitgangspunt 2 komt te luiden... er is een systeem waarbij er ruimte is voor maatwerk in bepaalde gebieden... Zoals die onder meer zijn benoemd in de knelpuntennota. Uitgangspunt 7 wordt vervangen conform het voorstel van het college. Dat er dus een uh, andere afdracht is aan de algemene middelen, een lagere afdracht, geïndexeerd. We dragen het college op een aangepaste gefaseerde planning en invoering op te stellen. En we vragen het college om in 2013... een bijeenkomst met de Raad te organiseren... met als doel te komen tot een integrale visie... over de fiscale die voor heel Zandvoort... en een voorstel te ontwikkelen... voor de verlaging van de kosten van de bewonersvergunning. Was getekend, VVD, CDA en PvdA. Nogmaals, dit amendement is echt bedoeld als een oplossing... zodat wij met elkaar verder kunnen komen... zodat we het college ook voldoende middelen geven om het verder uit te werken... en dat we verder kunnen komen met het beleid. En ik denk dat dit een, een goede oplossing is. Dank u. Dank u wel, Voorzitter, bij Voorzitter. De interruptie. Meneer Simons, hoorde ik net iets eerder, meneer Pijp. Voorzitter, bij interruptie. Uh, ik heb uh, de argumenten van de VVD gehoord... En die zijn uh, valide. Ik heb daar twee vragen over. Vandaar mijn interruptie. Ten eerste is de vraag. Is dat dit amendement en de punten die daarin staan. Is dat de reden dat u dus de vorige keer bij uh, de vergadering niet tot besluitvorming kon komen? Dat ten eerste. Ten tweede. Uh, ondersteunt u wel de andere punten en de besluitvorming van het raadsvoorstel? Mevrouw Vrij. Merci. Um, <tus> In de eerste plaats, uh, nou ja, de, eerst tijdens de, aan, uh, de vergadering van nou, bijna drie weken terug uh, is dat aangegeven dat het punt niet rijp voor besluitvorming voor, uh, vonden. En uh, dat was op dat moment ook zo. En uh, we denken nu, door de tijd te hebben genomen, dat er een betere oplossing ligt dan wat er toen was. Bedoeld met en, dit amendement? Met dit amendement. Ten aanzien uh, van, de, van dit amendement... zien we het ook als een vervanging eigenlijk... van het besluit dat dus door het college is opgesteld. Hè, of het raadsvoorstel wat nu voor ligt. Uh, als u bijvoorbeeld doet op de enquête... en het budget van, van uh, wat daaraan gekoppeld is... dan gaat, dat is dat hier wel bewust niet in opgenomen... Als u het heeft over het winterparkeren, dat is hier wel bewust niet in opgenomen. Omdat we vinden dat we dat vanuit de integraliteit moeten benaderen. Want wellicht is het wel beter om in de winter in heel Zandvoort een tarief van 1 euro in te voeren. Maar dat kunnen wij niet weten. Het enige wat we weten is dat het 150.000 euro zou kosten. En we weten helemaal niet wat de effecten verder zijn. En, en zo'n ad hoc benadering, dat, dat, dat spreekt ons minder aan. Vandaar dat we hebben gezegd, van, goh, laten we dat nou eens een keer integraal benaderen. En kijken of er een differentiatie, niet alleen in seizoen, maar ook in locatie kan zijn. Want ik kan me indenken dat als je bij wijze van spreken... Eh, graag wil dat de parkeergarage vol eh, komt... dat je overal stickers opplakt. Van nou, in de garage is het goedkoper. Doen ze in Haarlem ook. Of dat je zegt van nou, ik vind eh, het strand is een hotspot... dus daar betaal je in de zomer meer... dan als je helemaal ergens anders staat. Dus de, die differentiatie die kun je ook inzetten en gebruiken... Ja, als marketinginstrument zou ik haast zeggen. En dat zien wij liever, om zo, zo'n integrale visie aan te gaan... dan dat je nu ad hoc uh, het winterparkeren afschaft... wat overigens 150.000 euro kost, wat we niet hebben. Heb ik daarmee voldoende uw vragen beantwoord, meneer Simons? Uh, bijna. Als ik uh, kijk, uh, met andere woorden, u stelt dus voor dit besluit in plaats te laten komen van het besluit wat voor ligt voor het uh, raadsvoorstel. En dat houdt dus ook in dat er niet gekozen wordt... als ik het goed begrijp, uh, mevrouw Verhey, voor het kiezen voor optie 1. De andere punten heeft u genoemd. Maar u kiest dus ook niet voor optie 1 die verwoord staat in het raadsvoorstel. Dat klopt. En ik zal u uitleggen waarom. Uh, naar... naar... Mijn idee is de discussie uh, eigenlijk verzand geraakt door die opties. Want we bleven hangen in die opties. Hè? Optie 1, optie 2 of optie 3. Optie 1, optie 2 of optie 3. Maar door daarna, daarna te kijken... en de, de uitgangspunten die daaraan te grondslag lagen... hebben we eigenlijk kunnen concluderen... dat het enige knelpunt dat er is, dat uitgangspunt 2 was. Want het college gaf aan ook in de stukken... Uitgangspunt 2 is een knelpunt. Uitgangspunt 7, de, de afdrachten aan de algemene middelen... daar was eigenlijk iedereen over eens. De tekst van uitgangspunt 11, dat ging over dubbelgebruik... hoefde ook niet aangepast te worden. Dat, zijn de, dat stond in het voorstel van het college. Dus toen kwamen we terug bij optie, of uitgangspunt 2. Er is één systeem. Dat bleek te knellen. En dan was het voorstel van het college om meteen over te gaan tot die traditionele wijkindeling. En dat aspect, dat vonden wij niet goed. Omdat je dan ook op voorhand de problemen van zo'n wijkindeling over je afroept. Maar er moet wel ruimte zijn voor maatwerk. En, daarmee, um, en daarom zijn we gekomen tot deze tekst... dat er een systeem is waarbij de ruimte is voor maatwerk in bepaalde gebieden... zoals die onder meer zijn benoemd in de knelpuntennota. En eh, dat onder meer... dat is ook wel bewust gekozen... omdat we ook niet zouden willen... dat die knelpuntennota... een belemmering gaat vormen. Hè, dus dat, we, dat, dat, dat de wethouder... straks bijvoorbeeld eh, denkt van... oh, hier is een, een probleem ontstaan. Jemig, maar dat staat niet in de knelpuntennota. Dus nu kan ik er niet meer verder. Dus het is ook bedoeld... om de wethouder de ruimte te geven... om naar maatwerk te zoeken. En dat kan eigenlijk op, zelfs op straatniveau... en zelfs op het niveau van een snackbar... wat al eerder is beslist. Dus vandaar dat we zeggen van nou... Er is, er is een systeem, maar er moet wel ruimte zijn voor maatwerk. Maar we gaan niet op voorhand al enquêteren... en we gaan niet op voorhand al weer Zandvoort indelen... in die traditionele wijken. Even ter verduidelijking, als ik mag, voorzitter. Want ik begrijp nog niet hoe u... Uh, in het raadsvoorstel wat voor ligt... daar was het mij duidelijk. In deze tekst die ik nu net gekregen heb... is mij nog niet helemaal duidelijk hoe u dan voorziet. Bijvoorbeeld, uh, de hele situatie is ontstaan... doordat er een parkeerbeleid zou komen in uh, Oud-Noord en Tuinwijk. Hoe staan die wijken er nu voor? Wat gaat daar nu mee gebeuren? In uw voorstel, in uw abonnement hoe gaat die uitvoering dan nu ter hand genomen worden? Wordt het gewoon uitgerold of wordt het verder onderzocht? Want u zegt, wij willen niet dat er een enquête gehouden wordt op voorhand. Dat klopt. En, en als, u, als u zegt nu... dan bedoelt u, denk ik, nadat dit eventueel aangenomen zou zijn. Dus, de vanuitgaande, dus vanuit die redenering zal ik ook antwoorden... En wij zien dit amendement eigenlijk als een manier... Um, ook om um, de, de wethouder of het college in stelling te brengen. Om ruimte te geven aan... Um, de problemen. En eh, we noemen ook wel bewust de knelpuntennota... omdat in die knelpuntennota onder meer eh, die wijken zijn genoemd. Dus er is ruimte voor de wethouder... om daarnaar bevind van zaken eh, een, een oplossing eh, te creëren. Ja, voorzitter. Maar... voorzitter, bij interruptie. Meneer ik begrijp... Nee, meneer Demmers. Mag dat even? Ja, ik begrijp het verhaal. Nee, meneer Demmers. Ja. Meneer Demmers. Mevrouw Verheij, die is op een interruptie van meneer Simons aan het reageren. Die mag ze even afmaken. En dan mag u een vraag ter verduidelijking stellen. Of een korte opmerking. Mevrouw Vrij, u had het woord. Pardon, dank u voorzitter. Het is de taak van het college om vervolgens te komen... met een parkeerverordening. En het college heeft de beschikking over de participatieladder, zoals we dat aangeven. En daarmee heeft het college, naar mijn idee... genoeg instrumenten in handen om met een gedegen en gedragen voorstel te komen meneer Demmers ja u zegt uh, die traditionele wijken ja ik weet niet wat dat traditioneel aan is maar goed uh, als we dat volgens dat systeem met wijken gaan werken dan roepen we problemen over, over ons af maar wat denkt u nou als u dit amendement inlevert en uh, er wordt ruimte geboden voor maatwerk nou, daar moet je informatie voor hebben. Dat is een enquête of iets anderszins, Dat wordt niet genoemd. Dus dat is een vaag begrip in deze. De evaluatie. Ja, wat is nou evaluatie? Uh, is dat uh, gewoon iets doen en dan geen maatwerk leveren... en achteraf zeggen van... oh, maatwerk was verkeerd. Is ook vaag. Participatie aan bewoners. Nou, als u participatie doet dan overlegt u met die mensen en dan stelt u die mensen vragen. Dus dat is weer een enquête. Want als u niet weet wat die mensen willen... dan kunt u ook geen maatwerk maken. Dus het, uh, het papier wat hier ligt... wat we dan aan het college of aan de wethouder geven... Uh, u heeft alle ruimte om er iets van te maken en we zien het wel. En wat me erg stoort in het hele verhaal... dat is onder het mom van integratie hè, en evaluatie... Uh, om uh, daarmee de zaken vooruit te schuiven, uit te rekken. En uh, niet gewoon te beginnen met een stuk enquête en een wijk. En dat uh, uh, uh, fine-tunen en dan per wijk uh, of gebied uh, verder gaan. Dus in wezen, door te weinig afrekenbaarheid in deze motie. en het vooruitschuiven van de problemen en zien wat er van komt. door die containerbegrippen heb ik hier geen vertrouwen in. Ik zie dat uh, anders en ik zal u ook uitleggen waarom... Dat hoeft u niet uit te leggen, want het is een heel slim amendement. Dus mijn complimenten daarvoor. Dat is gewoon dank slim. Dank u wel, die had ik uh, niet. Ik kan er ja, gewoon alle kanten man. mee uit. En uh, ze deden een de plas. En, uh, nee, maar ik heb er toch niet behoefte was. om Demmes, uh, op uw, te uw reactie uh, te reageren. In de eerste plaats, uh, een enquête zie ik als een, uh, zoals dat luidde, als een volksraadpleging... Vooraf. Dat is, dat, is, uh, he, dat, dat is het punt. En dat is een gepasseerd station. En ik zal u vertellen waarom. Omdat we al zijn gestart ook met het beleid. Dus, dat, dat, he, dus, dus vooraf is niet meer. Want we, we zijn wel begonnen. En ten Meneer tweede... de voorzitter, bij interruptie. Ten, ja. bij interruptie. Heel kort. Heel kort. U heeft het erover een gepasseerd station. Bent u niet met mij eens dat wij de, de trein gewoon in gang hebben gezet... en het station niet eens hebben aangedaan? In dit geval is niet eens een participatie ladder gebruikt. Alleen maar een participatie plintentrapje. Meer kan ik het niet noemen. Ja. Nou, ik ben het van mening zoals ik ook in het amendement uh, aangeef... dat uh, de ronde tafel, de, de werkgroep, et cetera... dat dat ook middelen zijn om te communiceren. En, we, en we, het is ook niet alsof we daar dan niet niets mee doen, want we zeggen ook die knelpuntennota, die stellen we vast. En houd rekening met um, die, die knelpunten die zijn gesignaleerd als, um, bij, bij het systeem. Want het is, he, dus, dus we houden daar rekening mee. En um, als ik denk bijvoorbeeld aan het traject dat we hebben afgelegd met participatie... ...in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening, dan was dat succesvol. Daar kan ik eigenlijk niet, niet meer of minder van maken. En, uh, het is ook niet zo dat we zeggen van... goh, uh, nou, het college doet u helemaal niets meer aan participatie. Integendeel zelfs. We hebben dat al jaren geleden met elkaar afgesproken. En dat zijn middelen waar het college gebruik kan maken. Maar ik heb ook het vertrouwen in het college... De, de wethouder heeft de contacten. De wethouder krijgt signalen binnen. De wethouder kan dus ook snel ageren als er problemen ontstaan. En wellicht wel sneller en beter dan de raad op dit moment. De interruptie, voorzitter, dank u wel. Mevrouw Verheij, er steken mij twee, twee punten. En dat is, wat bedoelt u nou precies onder maatwerk? En... Uh op uh, streepje 4, een enquête is niet nodig... en dan gaat u in één keer bij sterretje 3... heeft u het over de participatieladder... en het beleidsplan uh, participatie. Uh, dus de mogelijkheid van een enquête moet daar wel in zitten natuurlijk... want anders hebben we het niet meer over participatie. Want participatie is ook een, eventueel een enquête wijkgericht. Vrouw okay. Vrij. Een enquête is de enquête zoals stond in het voorstel van het college... die van 75.000 euro. Weet u? Die. Daar zijn we het niet mee eens. Dat is uh, ja. het eerste de, punt. Ja. En interruptie, als het daar een maatwerk... Mevrouw, mevrouw, bij interruptie. Nee, nee, nee, nee. meneer Demmers. Dat hoeft helemaal geen 70. Nee, Mevrouw Vrijheid. Waarom mag dat ik, nou ik, niet? Ik, meneer Demmers, ik, ik uh, antwoord en dan... Uh, dan, uh, dan mevrouw Verheijs, u heeft het woord. Ja. Dank u. Als u het heeft over maatwerk... dan denk ik bijvoorbeeld aan de snackbar de oude hout... waar we de blauwe zone hebben ingevoerd. Dat is maatwerk. Ja, dat begrijp ik. Maar maatwerk kan ook wijgericht zijn. Dat kan ook een soort maatwerk zijn. Dus sluit u nou bepaalde nee, dingen op dat maatwerk wordt dus niet... uit? Nee. Sluit, dat... u, sluit u een, een, een, een wijkgerichte enquête uit? Nee, want... want... Of, besluit u, of zegt u alleen... De enquête door heel zonvoort en daar zijn daar Sociaal Zonvoort ook op tegen. En maar zegt u wel, van een, een wijkgerichte enquête, dat is... Nou ja, in hoge uitzondering is het mogelijk. Ik vind, ja, maar, maar het, het, het is een deel lijkt het, lijkt het ook uh, nu op het moment uh, te focussen, deze discussie. Ik vind dat wij op voorhand op dit moment geen enquête moeten doen. En, en dat kan ik niet heel anders zeggen dan, dan, uh, dat ik, uh, ja, dan dat ik nu doe. Dat wil echter niet zeggen dat we dus later als blijkt dat de wethouder bij de uitrol tegen problemen aanloopt... of dat hij signalen ontvangt dat het niet goed gaat... dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de participatieladder... en de middelen die daarvoor zijn. En ik vind een evaluatie ook zo'n middel... wat we al af hebben gesproken om het te evalueren. Want als blijkt na een jaar dat het dat het niet werkt of dat het beter is om, om het anders te doen... dan moet daar ruimte voor zijn. Het parkeerbeleid is vanaf dag 1... dat hebben we met elkaar afgesproken, ook dat dat dynamisch is. En daarom ben ik er, ervan overtuigd dat, dat eh, het college met dit amendement... genoeg instrumenten in handen heeft om, om het goed te organiseren... Dus u zegt gewoon, uh, nou ja, uh, bij hoge als het college er echt niet mee uitkomt, dan mogen ze via de participatie uh, uh, een enquête, een wijkgerichte enquête houden of een kleinere enquête. Alleen, ik begrijp het uh, woordje maatwerk nog steeds niet. Dat begrijp ik niet. U zegt blauwe zone, dit of dit of dat. Maar een, uh, een maatwerk, dat, dat, dat, dat kan ook wijkgericht zijn natuurlijk, als de wethouder dat zou willen. Dat, dat zou kunnen, dat wordt op voorhand niet uitgesloten. Wat wel wordt uitgesloten is dat we nu meteen een wijkindeling gaan maken. Meneer Bouwberg-Wilson. Uh, oh. Meneer Bouwberg-Wilson. Ik was eerder. Voorzitter, eh, dank u wel. Er zijn mij eh, toch nog een aantal zaken niet helemaal duidelijk. Eh, en dat heeft onder andere te maken met eh, de enquête. Daarom wordt gezegd, dat willen wij niet. ...omdat die niet nodig is. Ik denk, voorzitter, dat op het moment dat wij die enquête gebruiken... ...voordat wij in nieuwe wijken parkeerbeleid gaan uh, invoeren... ...dat die enquête gebruikt kan worden om uh, in ieder geval rekening te houden... ...met de specifieke wensen vanuit een wijk. En dat is wat mij betreft een voorwaarde om maatwerk te kunnen leveren. Dus ik zie niet dat daar een tegenstelling tussen is. En, ik, uh, en dat begrijp ik dus ook niet, niet helemaal dan zegt u, stelt u voor om de knelpuntennota vast te stellen. Wij hebben vastgesteld dat op het moment dat je dat doet... dan stel je tegelijk reacties vast... waarvan wij achteraf vonden dat dat beter kon. Dus met andere woorden, je gaat dan iets doen, iets vaststellen... waar dingen in staan die strijdig zijn met wat wij nu met elkaar gaan afspreken. En dan is het de vraag, kun je dan die knelpuntennota wat vaststellen... Um, u heeft aangegeven dat u uh, niet aan ad hoc beleid wilt en dat u vindt dat winterparkeren daaronder hoort. Op het moment dat je dat niet wilt, en dat is wel een raadsvoorstel wat voor ligt, dan zullen we daar iets mee moeten. Dat is de reden waarom wij van onze kant een amendement ter zaken hebben ingediend. Maar daar moet naar onze smaak wel iets mee, mee gebeuren. En dan tenslotte is mijn vraag: wat is nu het beleid wat er ingezet gaat worden? Wat rollen we nu uit? Of rollen we niks uit? En dat vind ik dus ook een beetje onduidelijk wat mij betreft op dit moment. Want ik weet namelijk niet helemaal precies wat er bedoeld wordt eh, met eh, zeg maar, dat leveren van maatwerk. Is dat nu zeg maar voorafgaand aan het verdere proces nog eens goed kijken wat we nou eigenlijk willen? Of stellen wij gewoon vast dat wij wat wij in de tijd met elkaar hebben afgesproken. Namelijk het per wijk invoeren van een parkeerbeleid. Gaan we dat nou wel of niet doen? Um, u geeft naar mijn smaak goede argumenten om uh, gebruik te maken van de uh, flexibilisering. En ook nog misschien van de tarifiering. Om daar dus dingen aan te doen. Uh, uh, en daar nog eens goed naar te kijken. En u uh, geeft ook aan de, hoe het dan zou kunnen. Nou, dat moet je van tevoren niet uitsluiten. Want op het moment dat je daarmee dingen kunt bereiken die uh, voor, voor elk van de andere zaken... Uh, Anders dan het in kas krijgen van een, uh, van een hoop centjes. Uh, uh, wilt, als je dat als je andere zaken wilt bevorderen. Nou, dan is dat alleen maar denk ik goed. Op het moment dat je dat als een verstandig instrument weet te gebruiken. Met inachtneming van de uitgangspunten. Ja dan lijkt, me dat, dan lijkt me dat op zich een goed voorstel. Maar ik vind er nog een aantal onduidelijkheden in. Ik heb er vier genoemd en misschien kunt u daar nog op ingaan. Mevrouw Vrij. Ja, dank u, uh, voorzitter. Um, laat ik uh, beginnen om te zeggen dat dit uh, amendement ook bedoeld is... Um, om het college in stelling te brengen. Um, ik verwacht van de wethouder, vanuit zijn uh, taak... Um, dat hij een, een, een, uh, ja, een voelsprieten, laat ik het zo zeggen, heeft met de samenleving dat hij snel signalen op, uh, oppikt. Dat uh, ten eerste. Ten tweede wacht ik van de wethouder een bepaalde visie... op hoe hij dat verder aanpakt. En um, steeds komt het, het, het woord maatwerk en de onduidelijkheid uh, daarom trend, uh, terug. Um, maar maar dan, ja, dan kom ik toch weer terug uh, op het voorbeeld... wat we, wat we eerder uh, dit jaar hebben gehad, uh, de oude hout. Dat was iets wat niet goed liep. En waarvan is gezegd: van nou, nou, als we daar nou eens een blauwe zone van maken. En dat maatwerk, dat is niet beperkt. Dat kan dus eigenlijk op ieder niveau, laat ik het zo zeggen: van snackbar tot straat tot wijk. Maar de kaders liggen er. Want de parkeernota, zoals we die hebben vastgesteld, blijft feitelijk ongewijzigd. Met uitzondering van dat uitgangspunt 2. En het college kan daar dus. Uh, met concrete voorstellen voorkomen en een parkeerverordening aanpassen. Dus wat dat betreft. Uh, ja. Uh, zie ik. Uh, denk ik dat het. wat ik al eerder zei. dat het college. met dit voorstel. Uh, handen en voeten heeft om het. of uh, handen en voet krijgt om dit. Uh, ja, tot, uh, verder succesvol uit uh, te rollen. U ging nog in op het uh, winterparkeren. Ehm. Uh, He, van, van, van, euh, euh, dat staat nu inderdaad niet zo expliciet hierin... maar dit amendement is niet een, een vervanging eigenlijk op onderdelen van het voorstel. We zien dit als een vervanging van het gehele voorstel. Euh, en het winterparkeren komt dan niet expliciet terug... Uh, ook omdat, en dat is wel bewust... omdat we niet op dit moment het winterparkeren willen afschaffen. En niet in de laatste plaats, omdat we er geen geld voor hebben. Maar dan kom ik eigenlijk terug op, op wat, wat u ook uh, aangaf. Dat wil niet zeggen dat we daar uh, überhaupt of per definitie... en voor altijd tegen zijn. Maar we willen dat nader bekijken en in een groter geheel. Want wellicht is het voordeliger voor Zandvoort. Of beter voor Zandvoort. Om, euh, nou ja, ik, ik noem maar een willekeurig voorbeeld. te zeggen van nou, in de winter in Zandvoort kunt u overal parkeren voor 100 euro. Um, verder vroeg u nog... Uh, uh, de, even kijken. Um, oh ja, de, ook... Uh, ik kwam ook terug op de, op de enquête. Kijk, het voorstel van het college op dit moment is een enquête voor geheel Zandvoort. En, dat, uh, en daar ziet die, die, die overweging ook op. Dat is naar ons idee niet nodig. U noemde ook nog dat, dat uh, de reactie over het vaststellen van de knelpunten nood aan. Want het gaat niet alleen om de knelpunten, maar ook om de reactie van het college daarop. Dus dat is misschien nog een, een, een, een, een verwarring. Want uh, ja, het gaat dus niet alleen om, om die segment, maar ook de reactie van het college daarop. En uh, ja, ik geloof dat dit uw vragen uh, waren. En ik hoop dat we wat onduidelijkheid er weg kunnen nemen. Meneer Simons. Uh, sorry, enfin, nee, nee, meneer bouwen veel zo'n excuses. Uh, het, het is zo dat... Uh... Uh, mijn vraag was dus eigenlijk, welk beleid zetten we nou, nou in? En ik hoor u zeggen van maar ja, maar wij willen het college willen wij instelling brengen om uh, uh, dingen te gaan verzinnen. En ik moet eerlijk zeggen, uh, ik vind dat gegeven het feit dat de raad zich, uh, zich dat hele parkeer naar zich toe heeft getrokken. Uh, vind, ik, ...vind ik wel dat wij eigenlijk wat dat betreft ook onze, onze verantwoordelijkheid wat dat, wat dat betreft moeten nemen. En dat is keuze... toch niet helemaal gelukt? Daar bent u het wel mee eens, hè? Keuze... Of dat is helemaal mislukt? Dus laten we dat nou niet weer gaan doen. Uh, nou, op, op het moment dat u, dat u met uw opmerking impliceert dat de raad maar beter niks naar zich toe kan trekken... dan, dan, dan vind ik dat nogal een vergaande uitspraak. En in ieder geval zou ik die niet voor mijn rekening willen nemen. En ik vind wel dat op het moment dat we dat hebben ingezet... dan moet je, vind ik ook... en dan kun je natuurlijk je laten raden door mensen die deskundigheid hebben op allerlei gebied... maar ik vind wel dat wij keuzes moeten maken. En dat moet wel goed voorop blijven staan. Um, dan is het zo dat... Um, uh, die uh, enquête ik, ik zie dat uh, in, uh, in relatie tot het leveren van maatwerk en ik wil daar nog graag van u weten of u dat ook zo ziet en, uh, uh, ja, en dan wat betreft het vaststellen van die knelpuntennota. Uh, ik vind dat daar standpunten zijn ingenomen waar ik niet eigenlijk het helemaal mee eens ben en als ik naar uw amendement kijk bent u dat ook niet en dan vind ik het een beetje raar om die vast te stellen. Mevrouw Vrij. Ja, dank u voorzitter. Um, u, u duidde eigenlijk op de relatie raad um, de, en college. Um, wij met z'n zeventienen kunnen niet de positie innemen van wethouder Zandbergen daar waar... ...waar het gaat om de uitvoering van het beleid. Dat, dat, dat kan niet. We hebben als Raad de parkeernota 2010 uh, vastgesteld. Dat is uitgangspunt, dat blijft uitgangspunt. We hebben uh, geconstateerd dat... ...ja, ik kom weer met het woord uitgangspunt, maar dat uitgangspunt 2... Uh, ...voor dermate grote problemen zorgt dat we daar... Ruimte moeten bieden, maar die ruimte die moet zitten in de uitvoering. En de uitvoering, dat is een taak van het college. Dus, dus op, die, op die manier. Uh, zie ik dat, laat ik het zo zeggen. Maar staat u mij toe, voorzitter? Kort. Uh, ja, kort. Maar bent u niet van mening dat voordat je aan uitvoering toekomt. dat je het ook eens moet zijn over het beleid? En dat dat iets voor de raad is? Ja, maar we hebben het nog in twee jaar geleden de parkeernota 2010 uh, vastgesteld. Dus, dus de, en da, en dat, dat is aangenomen, dat is het beleid. Dus daar zijn we het over eens. En dat er maatwerk uh, moet zijn, dat doet daar niets aan af. Dus uh, ja, dat is uh, meer... Ja, maar... Dat maatwerk... Ik zal waarschijnlijk leiden tot een aangepaste parkeernota natuurlijk. Want het kan, als daar al nieuwe dingen in voortkomen, gaat dat gebeuren. Maar daarom gaat het college, de wethouder, nu eerst aan de gang. Die krijgt de ruimte om daarmee aan de gang te gaan. En die komt vervolgens terug, ik heb dit besproken. Ik ben daar en daar geweest. We hebben dat allemaal besproken. Hij komt met een, tot vergelijk met, met, met, met de bewoners... Noem het wel een wijk, noem het een buurt of weet ik veel wat. En, en daar komt bijvoorbeeld uit dat er een nieuw in, nieuwe instrument komt. Dat er wel een vorm van uh, met parkeermeters iets komt. wat nog niet goed in de notes wordt. Nou, dan Bij zal hij terugkomen. Mag ik even afmaken waar ik mee bezig ja. ben? Dan, dan zal hij terugkomen naar de gemeenteraad. om dat kader vast te stellen. En nu is wel mijn vraag aan, aan deze gemeenteraad. Bent u bereid dat op deze wijze te doen? En de wethouder. En in, in feite in samenspraak met de bevolking die ruimte te geven. Want dat vind ik wel heel belangrijk vanavond om dat te horen. Dan heb ik een tegenvraag aan u. Drie weken geleden was u ook bereid om met de wethouder mee te gaan met zijn voorstel. Hoe zit dat dan nu? Maar waar ik eerder op terug wil komen. U zegt van dan zou de wethouder inderdaad uh, gesprekjes hier, gesprekjes daar. Heeft u enig idee wat dat kost? Heeft u daar wel eens naar gekeken? Amtelijke ondersteuning. Het huren van een zaal. Ja, we zitten even met een probleem. Er is een storing op het gemeentehuis. Internetstoring waarschijnlijk. Internetstoring waarschijnlijk. Dus uh, dit spannende debat kunnen we niet volgen. Dus we moeten het probleem toch maar even zoeken bij het, in het gemeentehuis. En het is jammer, want het was een, een interessante discussie op dit moment. Ja. Ik vond het overigens knap van Ellen Verhey hoe ze alle vragen pareerden. En uh, Ik neem aan dat de wethouder uh, Anders Sondberg uh, achterover zit te luisteren van waar gaat dit ah, naartoe. Het is een amendement waar uh, daar heeft hij even niets over te zeggen. Nee. Hij kan het hoofdstuk straks vertellen of hij het aanraadt of afraadt. Ja. Oh, ja, maar er is uh, op dit moment geen verbinding. Er wordt uh, niet uitgezonden vanuit het gemeentehuis. Ja. Dus uh, we uh, wachten eventjes af. We gaan uh, naar een muziekje. Hallo, ja. geef onder uw aandacht dat we in die fase volgens mij zitten. Dat is ook goed. De vraag is alleen, vindt u het dan verstandig om nu even te schakelen naar de portefeuillehouder. Dat hij over het abonnement een korte bespiegeling geeft en u vervolgens het debat verder zet. En ik heb genoteerd dat in ieder geval meneer Simons en meneer Tatus en mevrouw van der Veld. Ja, is dat een, op dit moment een handig moment om even te switchen. En dan vervolgens weer debat met al de niet aanvullende vragen. Ja, portefeuillehouder. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter, um, dat u mij het woord geeft. Uh, als ik ook het amendement zie, dan uh, betekent het ook, zo lees ik het tenminste... dat u uh, vertrouwen stelt in uh, mijn capaciteit als wethouder... dat ik uh, naar de wijken kan kijken of naar uh, straten... Om, om te kijken of daar eventueel maatwerk nodig is, ja of nee. Als ik uh, naar de vijf punten ga kijken, dan heb ik uh, bij punt 1 uh, ja, niet zoveel moeite mee. Als ik naar punt 2 ga kijken, ja... Uh, daar ik krijg je een beetje semantische discussie, heb ik het idee. Uh, want een wethouder die manoeuvreert zich in kaders. En de kaders die u mij meegeeft, dat is uh, heel zwart-wit gezegd: de parkeerverordening, de parkeerbelastingverordening, het aangenomen parkeer, de aangenomen parkeernota en alle moties en amendementen die u mij meegeeft. En als ik dan naar punt 2 ga kijken van uh, er is een systeem waarbij er ruimte is voor maatwerk, uh, dan flink daar ook een klein beetje de schoen. Want dan ga ik me afvragen, mag ik nou wel buiten de parkeernota eventueel uh, uh, uh, gaan kijken naar oplossingen of mag dat niet? En dat is iets waar het, uh, binnen het college wel discussie over is van hoe moeten we daar tegenaan kijken? Dus als u daar voor mij een antwoord op heeft, dan hoor ik dat wel heel erg graag. Uh, punt 3, daar uh, ben ik het mee eens. Dat is volgens mij ook hetgeen wat het college heeft voorgesteld. Punt 4, volgens mij volgt het op uh, na uw besluitvorming... dat het college terug gaat keren en gaat nadenken... hoe we dit nu in rij en glit gaan zetten. En punt 5, ja, u wil een discussie over één, bewonersvergunningen... en twee, over de fiscale parkeertarieven. Als ik over de, de kosten van de bewonersvergunning ga kijken... dan heb ik u al bij de parkeernoten gezegd dat wij bezig zijn met de parkeerbeheerorganisatie... om te kijken of wij kunnen, uh, de kosten kunnen drukken... van handhaving, vergunningverlening, vergunning, verlening en beheer. En uh, ik uh, moet u zeggen dat ik daar nog steeds uh, uh, ja, hoopvol gestemd in ben... dat dat uh, per 1 januari 2014 gaat lukken... vanwege het feit dat wij als college ver zijn... met de besprekingen met diverse partijen. En daar hoop ik u ook in 2013 in over mee te nemen. Dus als u hier zegt van... Dat is ook hetgeen wat ik wil weten. Dan zeg ik, dan wordt u op uw wenken bediend... want dan komt er een discussie over de parkeerbeheerorganisatie... met alles erop en eraan. Als we gaan kijken naar de fiscale parkeertarieven... dan denk ik bij mezelf... ja. Uh, toen wij uh, de parkeernota 2010 aan het bespreken waren... hebben wij heel lang te stilgestaan bij winterparkeren. U heeft toen de knoop doorgehakt... om uh, winterparkeren 2,20 euro te maken. Uh, in namens samenwerking met de wethouder toerisme... hebben wij de afgelopen periode heel veel... Uh, uh, ja, signalen gekregen van ondernemers... die zeggen van ja, het is allemaal leuk en aardig dat winterparkeren 220. Maar uh, uh, ja, wij vinden dat dat uh, niet de economie van Zandvoort bevordert. En het college zegt dan ook tegen u... daar zijn wij het volledig mee eens. En dat is ook de reden waarom wij u ook voorstellen... om het winterparkeren om een nultarief te hanteren. Maar misschien kan daar ook de wethouder toerisme daar wat meer over vertellen... en de economie. Uh, dus wat dat betreft is dat mijn uh, bespiegeling uh, op uh, de vijf punten in het amendement. En misschien wil de wethouder toerisme nog uh, wat vertellen over winterparkeren. Nou, ik heb even een interruptie, meneer de voorzitter. Ja, naar, de, naar de wethouder toe. He. Dat dacht ik al, meneer Pa. Dank u. Uh, hoe ziet de, de wethouder de participatielatter in het beleidsplan participatie tegenover een, een wijkgerichte enquête? Wat de participatie... Als ik, uh, inderdaad, u heeft een goede punt uh, hoe ik daarover denk. Want dat staat, staat niet in de bullets, maar wel uh, in het over Kijk, uh, uh, als ik ga kijken, er wordt gebruik gemaakt uh, van de participatieladder... als er bij het college of de gemeenteraad. Dus wat hier staat, als het, het college zinnig acht om de participatieladder toe te passen... dan kan dat. dat zo lees ik het. En als dat zo is, als dat ook uw intentie is, dat er als het college vrij is om bepaalde instrumenten in te zetten, dan uh, zou het zo kunnen dat wij uh, in...